Herman Vriend met het NOS-journaal. De VS heeft een schaggoeding betaald aan families van slachtoffers die eerder deze maand in Afghanistan door een Amerikaanse militair zijn doodgeschoten. Voor ieder omgekomen slachtoffer is zo'n 50.000 dollar betaald en per gewonde ongeveer 10.000. Dat melden Afghaanse functionarissen en familieleden van slachtoffers aan internationale persbureaus.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 De 29-jarige Abdelkader wordt verdacht van het stelen van de scooter die zijn broer heeft gebruikt en van het voorbereiden van terreurdaden. Hij is vandaag voorgeleid aan een rechter en blijft voorlopig vastzitten. Abdelkader zou gezegd hebben dat hij trots is op zijn broer, maar hij ontkent dat hij van de plannen van Mohammed afwist. AZ blijft koploper in de eredivisie. De Alkmaiders wonnen thuis met 1-0 van RKC door een doelpunt van Gudmundsson. AZ heeft nu vier punten meer dan nummer twee Ajax, maar de Amsterdammers hebben een wedstrijd minder gespeeld. Om half vijf begint de topper tussen Ajax en PSV. Het weer vanmiddag is het droog en schijnt de zon. In het noorden is het 13 graden, in het zuiden 17. Ook de komende dagen blijft het droog voorjaarsweer met regelmatig zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A4 Den Haag Amsterdam staat tussen Leidsendam en op 6 kilometer. 4 kilometer door werk aan de weg op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en het Gouden Aquaduct. En 2 kilometer op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Er was een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. File staat nog tussen Knopen te en Rotterdam Centrum. Tot zover de verkeersinformatie.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 My friends ask about you I guess I'll just forget I'm better to Lekker swingen in de studio Zondag, van voor het op deze zonnige zondagmiddag. You're the delegation. And where is the love? Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. En inderdaad, welkom bij u twee van Zondag in Kennemerland. En wat gaan we in dit uur allemaal doen, Albertje? Nou, uiteraard rond de klok van uh, half vier, zoals u van ons gewend bent. De evenementenagenda. En ja, voor vandaag staan het bol van de evenementen natuurlijk in het centrum van het dorp. We horen straks om uh, kwart voor vier meer over, hè? Ja, kwart voor vier gaan we bellen met uh, onze razende reporter Rob Petersen. Die zich in het feestgedruis heeft uh, gemengd En die gaat een live verslag doen Van uh, de sfeer Een sfeerverslag uh, maken vanaf het, uh, vanuit het centrum Van Zandvoort uh, Uiteraard blijven we de uh, eredivisie Ook volgen het komende uur En uh, houden we u op de hoogte van de tussenstanden En uh, voor de rest Nog uh, veel meer nieuws En oh, muziek Oké okay, muziek dan maar There she was, just walking down the street singing. is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 ik zweer je dat ze dat zijn. Ze lachten er niet eens bij. Even aan Heerlijk met vragen. deze serie van Bloem. Je hoorde even vragen. aan mijn moeder vragen. Nou, ik zie onze uh, voetbalverslaggever uh, Jopfides ook uh, langslopen. Zo, die kan niet missen. Hij is, hij is wel in het dorp. Jazeker, natuurlijk. Bij uh, de Roosevelt Seguiren. Even tijd voor wat ander nieuws. En uh, wel uh, dat betreft de Zandvoortse reddingsbrigade, want die viert haar namelijk haar 90 jarig bestaan. Op 27 maart bestaat de Zandvoortse reddingsbrigade ZRB afgekort 90 jaar. Gedurende het jaar organiseert de Zandvoortse Reddingsbrigade diverse jubileumactiviteiten om haar jubileum te vieren. Op zaterdag 31 maart vindt van 3 af 3 uur tot 5 uur de jubileumreceptie plaats voor leden, oudleden, collega's, relaties en geïnteresseerden bij Beach Club 10. Tijdens de receptie wordt ook de afdeling. ...trap gegeven voor een nieuwe donateursactie. Wie meer wil weten over de lange geschiedenis van de ZRB... ...kan vanaf 28 maart een kijkje nemen in het Museum ...in gebouw De Rotonde. De tentoonstelling 90 jaar ZRB Heden en Verleden... ...samengesteld door Christine Kemp, Nel Kerkman en Annemarie Kemp... ...is daar tot Pasen te zien. Voor de allerkleinsten organiseert de ZRB een leuke kleurwedstrijd. Vanaf 26 maart worden de kleurplaten op diverse plekken verspreid. Wie niet kan wachten kan een kleurplaat nu al... Op de website www.zrb.info downloaden. Gedurende het jaar zullen nog meer activiteiten plaatsvinden. Het allerlaatste nieuws rond het jubileum vindt u uiteraard op, de webs op hun website www.zrb.info of via uh, op Twitter. Apenstaartje, Reddingsbrigade 90 jaar Dat wat jaar. betreft de Reddingsbrigade van harte Gefeliciteerd met dat feest 90 jaar, dat redden wij nog niet van CFM Nog niet Nog niet, we zijn aardig onderweg <lacht> maar <lacht> Wij vieren het alvast <lacht> Jazeker, ja, ja, zeker. Nou, Weet je wat nou het leuke is ook van de Reddingsbrigade Er zijn uh, vele leden die zijn al 30, 40, 50 jaar lid Dat is niet te geloven Ja geweldig En er zijn ook een heleboel donateurs daaronder daar Helemaal super Belangrijke clubvereniging voor uh, Zandvoort uiteraard Goed. Ja, goed, de circuit Zandvoort, uh, nee, nee, ja, de nu. Runners wilt Sanford circuit run. Ja. Ja, hij is uh, volgens mij inmiddels voorbij, hè, want de hekken zijn al weggehaald hier op het Gasthuisplein. Ja, klopt. En uh, na vieren geven wij, kunnen wij u de uitslag uh, mededelen van de uh, professionele wedstrijd. In een uh, sfeerverslag van uh, Rob Peters uh, zo duidelijk om kwart voor vier. Deze plaat past er goed bij Walking on the Moon, Sting in the Police. Als je vandaag uh, Zalvoort ingekomen bent, kan je genieten van een lekker zonnetje op het Zalvoortse strand. En dan dit soort muziek erbij. Geweldig gewoon, joh. De Agneta Felskok en de hier is dan, Nou, spanning bij de Eredivisie. De wedstrijden die vandaag om half drie gestart zijn. Tussenstander krijg je even van mij. Dat is uh, Heerlijkles Amelo tegen FC Utrecht. 1 tegen 0. En de graafschap tegen Feyenoord, daar is nog niet gescoord 0-0. En straks op half 5 gaat hij natuurlijk beginnen. De grote klapper van de dag: Ajax ja. tegen PSV. Ja, en in de persconferentie voorafgaande aan dit duel met Frank de Boer. Er uh, kwamen toch een aantal dingetjes naar boven, want hoewel de Ajaxiden natuurlijk geen extra motivatie nodig hebben als ze vanmiddag aantreden tegen PSV, benadrukt de trainer Frank de Boer het belang van de topper nog maar eens. Het kan beslissend zijn voor de titelstrijd. Wanneer we een goed resultaat behalen, hebben we, hebben we wellicht een concurrent minder in de strijd om het kampioenschap. Het zegt natuurlijk niet alles, maar het is wel een belangrijke stap, meent de Boer. Ajax moet het, zoals gezegd, nog stellen zonder Gregory van der Wiel, Dirk Boertinger, Colbijn Siktorson. Dus dat zijn drie spelbepalende spelers. Want zij hervatten een recente groepstraining, maar zijn nog niet fit genoeg. Ook Nicolai Boylessen moet het duel aan zich voorbij laten gaan. Theo Jansen ontbreekt vanwege een schorsing. Dus Ajax komt redelijk gehavend uh, aan het begin om half vijf tegen PSV. Oh, was sneu. Zullen... Maar we zullen het zien. Dan nog even uh, Spaans voetbal. Ja, uh, Real Madrid blijft fantastisch presteren in Spanje. De koploper klopt de Real Sociedad met 5-1. En vergrootte de marge met nummer 2 FC Barcelona weer tot zes punten. De Catalanen wonnen eerder op de avond met 0-2 van Malaga. Cristiano Ronaldo scoorde twee keer Karim Benzema twee keer en González Higuain openingsdoelpunt zorgden voor de Madridse goals Xabi Prieto deed wat terug voor de arme opponent die werkelijk niets in te brengen had. Door zijn twee goals staat Ronaldo weer op gelijke hoogte met Leonie Messi op de topscorerslijst in Spanje. Beide spelers scoorden tot nu toe al 35 keer in de Primera division Dat wat betreft het voetbal is zo duidelijk om kwart voor vier gaan we, gaan we bellen met Rob Petersen en we hebben we Uiteraard over de Runners World Zandvoort Sequoie Run Deze plaat mag dan bij zo'n circuit Run Niet ontbreken natuurlijk hè? Je hebt die schoentjes wel nodig Om een beetje lekker rond te rennen hier in Zandvoort Hier is Dietz Boots are made for walking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 você me mata ai se eu te pego ai ai se eu te pego de muziek van Micha ten en se te pego ja. Die had ik kunnen verzinnen. <laughs> Jazeker. <laughs> Helemaal goed. Het is uh, half vier geweest. We gaan uh, aandacht besteden aan de evenementenagenda. Want het is weer een agenda om van te smullen Ja, natuurlijk. En het begint natuurlijk al vandaag. Het was gisteren eigenlijk al een groot feest in het centrum van Zandvoort. Maar ook uh, vandaag dit jaar dat dorpsfeest uh, tijdens de secueren. En dat was dit jaar al voor de vijfde keer alweer. En die locaties waar extra activiteiten te zien zijn, zijn het Gashuisplein, het Raadhuisplein en de Haltestraat. Maar door het hele centrum van Zandvoort zullen veel festiviteit plaatsvinden. Muziek is door vanaf het Raadhuisplein en het Gasthuisplein waar tevens sportdemonstraties gegeven worden. Ik heb nog helemaal niks gehoord op het Gasthuisplein. Nee, ik heb ook <lacht> nog niks gehoord. Maar ik heb wel iets in dreun in mijn <lacht> hoofd zitten op een <lacht> of andere manier. Nee, echt niet. De, ja, ja, het, echt Pasco. niet dat het doordreunt, hè? Echt niet. Totaal gewoon niet. Nee, inderdaad. En, uh, oh. en op de hoek bij Café Nuf vindt u de bekende spinningdemonstratie en aanmoedigingen voor, voor de lopers die inmiddels licht gefinished zijn. Al met al een groot feest, eh, dorpsfeest in het centrum van Zandvoort vandaag. Gaan we naar aanstaande woensdag 28 maart Dan hebben we feest bij uh, bij, bij Café 4 Want dan viert ons programma van ons De vinyljaren uh, zijn tweejarig bestaan Vanaf 2 uur tot 5 uur uh, worden er vinylplaten gedraaid. Door uh, Maurice Mulder en presentator Ruud Janssen. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. En als u dan toch komt, neem dan wat vinylplaten mee. Want cd's zijn uit den boze. En ze nemen zelf helemaal niks mee. Dus anders wordt zo'n stille uitzending. Hè? Ah, anders wordt zo'n stille uitzending, ja. En op vrijdag 13 30 maart hebben we weer smartlappen en levensliederen in Café Koper. En dat begint dan allemaal s'avonds weer om 9 uur. Uh, op De zaterdag daarop volgend is er weer wat in het wapen. Het is me even ontschoten wat er is, maar er komt weer een activiteit in het wapen van Zandvoort. Hoe was de hoe eigenlijk? Ja, de hoe, dat moet ik nog vragen. Dat weet ik niet. Oké. Okay. Dat, dat was Tommy, dat was gisteravond. Gaan we even door naar zondag 1 april. Dan is er een open dag bij Slender U Zandvoort. En dat is de Hogeweg 56A. Dat is van 10 uur morgens tot 4 uur middags. Slenderjoe is namelijk verhuisd. Het nieuwe adres wordt, is Hogeweg 56A. Op 1 april houden zij een open dag van 10 tot 4 uur. Ze zullen jullie dan ook alle nieuwe Apparaten presenteren, te weten een ultramoderne zonnebank en een kantelplaat. Ook zondag 1 april jazz in Zandvoort. Vincent Koning, gebouwde krocht. Grote krocht 41 om half 3 en de prijs is 15 euro. Vincent Koning, geboren in Den Helderboord, tot een van de beste jazzgitaristen van de Nederlandse bodem. Hij vormt onder andere met uh, pianist Rob van Bavel de formatie The Ghosts. The Kind and I. The King and I. The Kind and I, oké. Okay. Uh, en is docent aan diverse conservatoria en muziekscholen. En Zijn website, zijn website is www.vincentkoning.com En tot en met 31 maart expositie van Yvonne Schorgel bij het pluspunt. En dat is aan de Vlemingstraat 55 uh, van 9 tot 5. En dan hebben we verder nog op 31 maart heeft de tennisclub Zandvoort een open tennisdag. De tennisclub Zandvoort uh, houdt op 31 maart tussen 11 en 2 uur een open tennisdag. Iedereen die eens geheel vrijblijvend en gratis een balletje wil slaan, is dan van harte welkom. En doe ook mee, schrijf je nu in via www.opentennisdagen.nl. 31 maart, open tennisdag bij de tennisclub Zandvoort. Gaan we naar 3 april, uh, Cinema Nostalgie. En dat is een klassieker Varen uit 1958. Wie kent hem niet? Ja, de jeugd zal wel... Maar... Zeg jij ook ja, nooit? Nou, dit is echt een klassieker Het is een Nederlandse klassieker van Bert Haanstra Over twee rivaliserende orkesten in een Kleindorp Die beiden de grote wedstrijd willen winnen Als er ruzie ontstaat binnen de fanfare van Giethoorn Valt dit orkest uit een in twee partijen Ze willen echter allebei meedoen aan een belangrijk concours De afgesplitste muzikanten halen een dirigent uit de stad Niemand minder dan Albert Mol En beginnen met het instuderen van een modern stuk Echt een aanrader 3 april Cinema Nostalgie Fanfare uit 1958 dan CFM nieuws. En wel op uh, even kijken, 6 april, van, dat is op een vrijdag, tussen 11 en 3 uur, verzorgt CFM een uitzending in het kader van de Matthäus Passion. En dan, uh, dat bestaat uit twee onderdelen. Tussen 11 en 12 krijgt u een inleiding over het verhaal. Een chronologisch, het avondmaal, Judas Pilatus, kruising En dergelijke. En die inleiding wordt verzorgd door niemand minder dan Henny van Petergem. En vanaf 12 uur, uh, 120 minuten, uh, integraal de Matthäuspersoon, de uitvoering. Voor de liefhebbers houdt u uh, de partituur dan wel het tekstboek bij de hand. En tot slot gaan we even naar 7 april. En waarom? Wat is er met 7 april? Want dan gaan ze in Café Oomstee gaan ze weer gezellig bingo'en. Bingo. Ja, ja. Met hele mooie prijzen. Bingo mee met Beb en Toos in, een, in de Oomstee soos. Dat ruimt ook nog. Ze beginnen om 8 uur en zorgen dat je op tijd aanwezig bent voor een goed plaatsje. De bingo-kaarten kosten slechts 5 st uh, stuks voor 1 euro. Zaterdag 7 april bingo'en in Café de Oomstee. Geweldig. Wat een evenement, hè? Johan, zo, neem even zo. een slokje water over. Het, ja, het zit er weer op. Nou, je kan weer even tot rust komen bij Chris Ria. Hier is on the beach. Kan je ook nog een toe? Ja zeker. Nou met dit mooie weer. Heerlijk, heerlijk hoor. Take your baby by the hand And make her do a high stand And take your baby by the heel, And do the next thing that you feel We were up in bass And I Dance. all dance We were cool on uh, Crazy. When I, you, and everyone we knew Could believe, do, share in what was true or a sin That's all day's long Take your faith by the hand And pull the pots and there, there, there Take your baby by the ears And play upon her darkest fears We would so in place In a dance hall days We were go cool and crazy When I, you and everyone we knew Could believe, do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 In a dance hall, dance we will go on crazy. When I, you, and everyone we you do believe, do share in what was true. Oh, I said. In 1984, was this a great hit for Wang Chung? You're the dance all days long. Het is inmiddels kwart voor vier geworden bij Zondag in Kennemerland. Tot daar vijf uur vanmiddag uiteraard heel veel informatie op de Zandvoortse radio. Waaronder informatie over de Runners World Zandvoort Sequoie run En onze verslaggever Rob Petersen is ergens tp in Zandvoort. Goedemiddag Rob. Hoi, goedemiddag Rob. Hallo. Hey, welkom. Ja, dank je. Ja, ik sta inmiddels op ons eigen raadhuisplein. En uh, de, de, de, de hardlopers zijn inmiddels uh, allemaal finish. Maar er heerst hier een soort carnavalsfeer in Zandvoort, uh, zoals ik eigenlijk jaren niet gezien heb. Ontzettend veel mensen, overal feestelijke uh, kleuren, ballonnen, uh, ja je kan niet gek bedenken. Heel veel vrolijke mensen in Zandvoort. De uh, ja het is eigenlijk helemaal te gek. Ja, geweldige dorpsfeest uh, momenteel gaande. Jij bent uh, op het Raadhuisplein. wat is daar uh, precies uh, te doen op? Nou Raad klein, Er zijn nu ook alle sportactiviteiten zijn net klaar. En er is nog wel muziek. En alle terrassen zitten natuurlijk bom en bom, bomvol. En dat is altijd goed voor Zandvoort. Want ja, de horeca, die wil natuurlijk ook graag meedoen. En de Halperstraat is nog helemaal afgesloten. Daar loop ik, ga ik nu naartoe lopen. En ja, ook daar bomvolle terrassen en heel veel mensen in Zandvoort. Dat is echt uh, heel goed om te horen. Zijn dit alleen mensen die je ziet die de lopers hebben aangemoedigd? Of ook de lopers zelf die zich uh, in het feestgedruis uh, gooien? Nou, het zijn de, de Zelf zie ik niet zoveel meer, die hebben natuurlijk toch een aardige rit achter de rug. Er zitten er wel een aantal op het terras, dus dat is wel leuk om te zien. Maar wat je ziet is dat er uh, tijdens de, de doorkomst van de lopers door het dorp, zoveel mensen stonden aan te moedigen met ratels, met, met toeters. En, en het was net een soort uh, vierdaagse van Nijmij. Ik vond het ontzettend leuk om te zien. Oké, okay, en uh, jij gaat nu richting Halterstraat. Ja, dat klopt wel, We hadden verder de, de straat nu, ja. En uh, daar ook alle terrassen op de, op de weg of uh, allemaal uh, aan ja, de zijkant? de deel is uh, wel allemaal dik op de stoepen. De, de weg is afgesloten, de straat Mensen kunnen overal lopen. En ja, het is eigenlijk een fantastische uh, sfeer. Zoals ik voor de jaren niet heb gezien. We hebben natuurlijk heel erg veel plezier aan het mooie weer. We hebben het een prachtige zonnetje in 17 graden. Maar daarnaast is het toch... Uh, dat sfeertje is echt heel uniek. Zo, zo kan ik Zankwoord eigenlijk niet. Nou, het werd ook weer zo hoog. Tijd een grote een feestelijke dag in Zandvoort. Gisteren zijn we al begonnen met de 30 van Zandvoort. En vandaag dus ook weer een gezellige dag in het centrum. Ja, echt een uh, prima dag en de mensen die luisteren, nou, als we klaar zijn met jullie, uh, leuke programma, dan zou ik zeggen: Hem dorp nog even, en er is nog zoveel op het doen. Zeg, Rob, je mag wel blijven hoor, als uh, razende reporter, als je zo begint. <laughs> ja, ja. Super, jongen, hey, we wij zien, wij zien elkaar straks. Blijf nog even hangen aan de telefoon, want ik uh, kom nog even bij je terug zometeen. Dit goed al bedankt. Oké, okay. tot ziens. Okay. En bedankt, Bye. dankjewel, Rob Petersen. Gezellige sfeer dus in het centrum van Zovoort. En daar genieten we met z'n allen natuurlijk lekker van. En dan zonnige muziek op de radio van Sergio Mendes. It like a sauna, penetrating through your body. Um, uh. rhythmically we massage, yeah. Uh. With hip hop mixed up, with masala. So yes, yes, yo. yes, y all, y all. You know we never stop, we never rest, rest y'all. So the blacker abuse and keep it funky fresh, fresh y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say yeah. your station, blessing every mind. We're crossing boundaries like every day. Do-op it, pop it, in the R the B. We got, we got time magnification. Time magnified like every day. Oh, yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black abuse will keep it fucking fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all.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 MUZIEK Voor het raam, je ziet de mensen gaan, de wereld zwijgt en blijkt je te vergeten, Je gaat van JJ het wordt een ritueel. Je draait een hart, om de stilte te doorbreken. Je ruikt de kamer op de alvast in het zon. Je neemt de Gelukkig, weinig last van vandaag van de wind. Ja. een lekkere zonnige dag hier in Salford met heel veel activiteit in het centrum van Salford. Dus mocht je naar de radio luisteren, kom nog even gezellig naar het centrum toe. Het feest hè, barst hier helemaal los. En het gaat nog wel even een paar uurtjes door, denk ik zo. Hè? Dat gaat o nog wel op... een paar uurtjes door. Van ja, Rob Petersen. Zo dadelijk om kwart over vier gaan we hem uh, weer spreken. Dan zal hij inmiddels zijn gearriveerd in de Haltestraat, denk ik. Zijn oude vertrouwde stek. Zijn oude vertrouwde stek. En uh, ja, gaat... gaan we eens kijken of, hoe daar de sfeer is. Oké. Okay. Goed, het zit al weer bijna op, hè. Tweede uur. Ja, zullen we nog even naar de Eredivisie kijken. De wedstrijden die om half drie gestart zijn. Nog steeds uh, volgaande. Heracles Almelo tegen FC Utrecht. FC Utrecht heeft gescoord. Daar staat het 1 tegen 1. Dan de graafschap tegen Feyenoord nog steeds 0-0. Nou, dat was het weer, hè? Uur 2 van uh, dit programma. Klopt, klopt. En, klopt en we he, gaan helemaal. Naar, derde uur gewoon met de volgast nog weer door. We, we gaan op naar de kloks. En, we we gaan... op zo heel goed. De kloks. Een ja, uur. Daar ja, was het ja. nog weer. Hier is Colpleiten samen met de Buona Fietstas Social Club. Graag tot zometeen.